Ik ben alvast naar Peeks. Eén uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal.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 Ook in de noordelijke insteekhaven, op het terrein waar de brand woedde, is Rijkswaterstaat bezig met het saneren van het water en de bodem. Die werkzaamheden worden waarschijnlijk de komende middag afgerond.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 Als winnaar mag de 27-jarige Ben Saunders een album opnemen. Ook krijgt hij een auto en mag hij optreden... in het voorprogramma van Kane in Ahoy. Het weer. Vanuit het noorden gaat het regenen. Lokaal is er kans op ijzel of natte sneeuw. De minima liggen vannacht rond de min 2. Overdag wordt het vanuit het noorden weer droog. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna, Klaas Truppsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn tot twee uur bij u. En uh, u bent hopelijk ook tot twee uur bij ons. Want het is wel leuk als er af en toe gebeld wordt ook door luisteraars. Want die kunnen meepraten. Ik heb een luisteraarsvraag gekoppeld aan het uur. Dat was het gesprek met Marjolein van Asselt. Het ging onder meer over toekomstverkenningen. En ook met u wil ik het graag over de toekomst hebben. Over uw eigen toekomst. Over uw plannen voor de toekomst. Over uh, ja, hoe u uw eigen toekomst ziet. Hoe u aan de toekomstplannen gaat werken. En hoe waarschijnlijk het is dat die plannen ook allemaal gaan uitkomen. Dus wat voor plannen heeft u voor uzelf? Wilt u een studie gaan doen? Of wilt u een nieuwe baan? Of wilt u op vakantie, op wereldreis... Wilt u een nieuwe liefde? Wilt u, wat kan je allemaal nog meer willen in de toekomst? Lekker uh, tja, een kookcursus doen of zo? Noem maar op. U kunt het zelf allemaal veel beter verzinnen dan ik. Dus ik hou er ook gelijk mee op met die, uh, uh, die mogelijkheden te opperen. 0800-1121, 0800-1121, als u wilt bellen. En als u wilt mailen, kan het naar casaluna.ncrv.nl Dus casaluna.ncrv.nl twee maanden geleden uitgebrachte album The Dangerous Return, was dit. Gabriel Rios met You Will Go Far. We hebben het over uw eigen plannen voor de toekomst. En aan de telefoon heb ik nu Lily Weven. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik hoorde jullie oproep. Ik was hier nog uh, aan het koken. Want ik heb over een paar dagen een etentje. Maar ik moet uh, even een aantal dagen werken. Dus ik zit een beetje voor te koken. Huh. Maar ik heb plannen voor de toekomst. Uh, ik heb net... Uh, 3,5 maand geleden voor de tweede keer een echtgenoot begraven. Ja. En uh, omdat ik wist dat hij ziek... Wij wisten beide dat hij zou gaan overlijden. Uh, uitgezaaide prostaatkanker. Ben ik uh, alsnog een uh, studie begonnen. Ja. Ik ben nu 58. 58 en, en al twee, en voor twee. verzorgende IG. Dat wil zeggen dat je uh, verpleegkundige handelingen mag doen als verzorgende in... Uh, nou ja, zeg het maar, uh, verzorgingsinstellingen, verpleeginstellingen, noem maar op. Ja. En um, daarbij hoort ook een stage. Ik loop inmiddels stage met mijn grijze haren tussen hele jonge meisjes in een verzorgingscentrum in Geelze, waar ik nu woon. Kan je ze bijhouden? He? Kan je ze bijhouden, die jonkies? Ik, uh, ja, nou, ik moet zeggen dat ze we ontzettend leuk contact hebben. Ze, in het eerste instantie werd er steeds u tegen mij gezegd, maar nu is het gewoon Lily. En omdat ik al wel een tijd zelf in, in de verzorging zit, maar niet gehinderd door enig diploma, dacht ik, ja, ik moet gewoon een diploma halen. Want de zorg wordt zo uitgehold en over een tijd willen ze dus niemand meer zonder een diploma en is kennis van tien jaar toch niet genoeg. Dus, uh, ja, en ik moet gewoon uh, mijn eigen, eigen boterham uh, gaan verdienen. Daar, daar. Dus ik moet nog wel een jaar of tien uh, gaan werken. Want uh, ook geen pensioen of dat soort dingen. Ik heb allerlei uh, banen gehad. Als uh, journalist en receptionist en directe En journalisten, freelance. Maar er werd toch weinig pensioen opgebouwd in de tijd van mij toen. Ja. Yeah. Dus... Uh, nou ja, ik uh, ga gewoon uh, lekker door. Ik ben hartstikke gezond en ik vind het fantastisch. Ik moet zeggen, op mijn vijfstofsel kwam ik op een gegeven moment achter dat ik echt een roeping vond, namelijk in de zorg. Ja. En uh, ik doe dat met heel erg veel plezier. Ik loop nu ook stage op een uh, gesloten afdeling psychogreatische uh, uh, cliënten. Psychogreatisch? Psychocreatisch. is een dat uh, een soort van huiskamer is. Met zeven bewoners die allemaal een eigen slaapkamertje hebben. En uh, ja, die de hele dag een beetje bezighoudt met uh, zingen en zorgen voor. Want heel veel meer kunnen ze echt niet meer. Ja. Uh, elk kwartier vragen ze van, uh, mag ik naar mijn mama of uh, hoe moet ik nu lopen, zuster. Want uh, Nee, alles is uh, heel kortetermijngeheugen ja. uh, en bijzonder interessant om te werken, ik kan ja. niet anders zeggen. Even naar de opleiding, hè? want wanneer ben je daarmee ja. begonnen? Ik ben er een jaar geleden mee begonnen en ik doe het via het NTI, dat is een bureau in Leiden... Waardoor ik gewoon mijn eigen theorie uh, helemaal kan bepalen wanneer ik studeer. En wanneer ik examens uh, verkies om uh, te doen. Ja. Daarnaast zijn er praktijkdagen. Uh, daar doe je ook examen in. En ik moet 110 dagen stage lopen, waar ja. ik inmiddels aan begonnen ben. Even, even een ander ding. Want jouw man is, en voor de tweede keer al heb je nu een man ja. verloren, begrijp ik. Maar jouw man is 3,5 maanden geleden overleden. Ja, klopt. Welke rol speelt dan die opleiding in het verwerken daarvan? Eigenlijk, die opleiding speelt eigenlijk geen rol in het verwerken, want ik zit al acht jaar in de 24 uur particuliere zorg, niet gehinderd door enig diploma. Maar het was meer uh, mijn idee en ook zijn idee toen ik het hem vertelde, toen ik een jaar geleden begon en hij nog leefde, van ja, de zorg wordt zo uitgerold. Ik ben een zzp'er, ik beslis zelf wanneer ik wel en niet werk via een intermediair bureau... ...die aan de ene kant een kaartenbak hebben met uh, mensen die zorg verlenen... ...in alle mogelijke uh, kwaliteiten. En aan de andere kant een kaartenbak met mensen die graag zorg willen kopen... ...vanuit het uh, PGB. Ja, ja ik doe maar, ja. dat via Leiden uh, en um, Procura. En um, nou... Ik dacht op een gegeven moment, euh, de zorg wordt zo uitgehold Ja, nee, maar da çıktigen, da dat die heb je... Dat heb je nu verteld. Nee, maar ik wil even, want het, ja, het speelt... maar die willen op een gegeven moment gewoon geen mensen meer zonder diploma. Ja, nee, dat begrijp ik, maar dat heb je verteld. Maar het, sp het speelt dus maar, bij, in de rouwverwerking niet echt een rol dat je nu uh, iets... Nee, dat niet. nee Ik was al uh, begonnen een jaar geleden toen uh, Hans nog uh, gewoon leefde. En hij vond het een fantastisch idee van mij. Hij is in die tijd inderdaad, tussendoor is hij overleden... Veel sneller dan ik dacht. Maar, uh, en ik heb even een paar maanden stilgestaan natuurlijk, met uh, en werken en studeren. Maar ik heb het een uh, maand geleden weer opgepakt. Ik heb net gisteren weer een examen gedaan. En ik geloof, hoop toch daar een, uh, voldoende voor te hebben gehaald. Ja, nou dat hoop ik ook. Ja. Heel, heel veel succes met die opleiding. Nou dankjewel. En stage. en bedankt voor het bellen. Hè. Ja, graag gedaan. Goeienacht, Lili. Hetzelfde. Dag. Bestapdag. Kees. Hoi Klaas. Hallo. Wat kon die mevrouw net mooi praten. Ja, ken jij het ook zo ja, goed? Ja, ik was helemaal onder de indruk, jongen. Dat is echt prachtig. Nou. Nou, mooi. ik ben dus zelf ook een soort zondagskind. Alleen een uh, uh, grafisch vormgever. En die wereld is steeds veranderd. En uh, nu, uh, 2,5 jaar geleden, toen de crisis uh, zich aandeed... Ja, toen zat ik ook een beetje om de hand. Want toen moest ik ineens heel veel geld in gaan leveren en zo. Ja. ja. Maar, maar, maar we hebben het over heb... de plannen voor de toekomst. Ja, precies. Maar dat, dat zie ik nu dus helemaal met uh, vol vertrouwen tegemoet. Want ik maak bouwplaten en uh, ja, de vraag ah. wordt steeds groter. en Het is een soort ambacht, het is net een soort timmerman. Hey, Klaas, oh. ik hoor heel veel storing, maar dat hoor jij niet zeker. Nee, ik hoor jou helder. Maar, ja. maar, maar ik bedenk, hè, hier hebben we het volgens mij een paar weken geleden ook over gehad, of niet? Over de bouwplaat. Ja, toch? Ja, dat zou jij... best kunnen. Ja, jij weet toch wel of je gebeld hebt? Ja, zeker. Ja, <laughs> ja dat dacht ik al. Nee, nee dat, klopt, dat klopt ook wel. Maar heb je daar dan nog wat nieuws over te zeggen? Um... <lacht> nou, nou, een keer uh, helemaal niet goed. Nou, uh... ja, ik heb er wel wat nieuws over te zeggen. Dat, uh... dat ik dus uh, vol vertrouwen heb in de toekomst. Ja, en, maar, ga, maar ga je het nou anders aanpakken? Want, wat, wat, uh, wat... Nee, het, klopt, het klopt, Klaas, dat ik jou daar eerder over gebeld heb. Maar uh, dat... ik bel eigenlijk heel vaak uh, op Radio 1. En... <lacht> nu we het er zo eens over hebben. Ja. Maar, nee, nee, maar nee, ik wil toch ik even... Nou... Nou, nou, ik heb vol vertrouwen in de toekomst. Laten we het dan zomaar afsluiten. Want, uh... Nee, maar ik wil nog één ding weten. want Wat is nou het eerstvolgende model dat jij gaat bouwen? Nee, dat weet ik dus niet. oh want uh, ja, dit is, dit, het komt ook wel om een beetje aanwaaien. Kijk, jullie. Volgens mij ben jij ook een soort zzp'er. Veel uh, presentatoren bij uh, Casaluna. Ja. Ben jij ZZP'er of niet? Nou, ik was ja, tot heel was kort contract. geleden in vaste dienst, maar nu niet meer. Ja. Nou, nog. nog ja, nee, maar, maar, dit wel, uh, dit doe ik nog in vaste dienst. Uh, dus ik probeer ook maar een beetje. Uh, nou, ik probeer niet echt reclame te maken, maar ik, uh, <lacht> ik probeer wel om zo in de toekomst te gaan, Ja, ik nou, zo maar zeggen. Heel veel plezier dan. Klaas, ik ben een fan van je en uh, het klopt wel dat ik al eerder gebeld heb, dus over dit onderwerp bij jou en dat had ik niet helemaal in de gaten. Dat, dat, dat heeft dus heel veel indruk op mij gemaakt, want ik weet het nog steeds. <lacht> hey, veel succes met het hey, En uh, hey, Ik weet je adres, ik stuur een stelletje bouwplaten naar je toe. Oké, okay, met je mijn adres? Bouwplaat.nl, ja. Via de NCV of zo. Oh, Oké, okay. nou, ik ben hartstikke benieuwd. Leuk. Oké. Okay. Ga ik die bouwen samen met uh, andere met, mensen? En je kindje. Ja, ja, precies. Dat wou ik ze. Nee, ik dat denk wel. dat. Maar die is misschien nog Hoeveel? een beetje jong. Eentje. Ja, hoe oud is die? Gelijke <laughs> ja, is... autotjes en ambulances. en... Oh, leuk, het is een meisje. Oh, een meisje. Nou, die is. Kom maar goed. Oké, okay, hartstikke leuk. 4,5. Ik ga dat toesturen. Oké, okay, dank je wel. Leuk. Hey, uh, prettige nacht, Bye. hè? Ik, uh, ik uh, denk dat wij nu even naar muziek gaan en dan daarna uh, naar Margo. dan weet ze het vast. En die muziek die komt van Eefje de Visser. Misschien leuk om daar van tevoren iets over te zeggen. Dat nummer heet De Koek en haar uh, debuutalbum heet ook De Koek. En zij won, Eefje de Visser dus, won in uh, 2009 de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. koek was op. Maar jij pakte meer. Je pakte ze in. En gaf ze me mee. Hey, hey. En eenmaal thuis. Nam ik een hap. Ik het toe. En dacht, was je maar hier vannacht?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 Je weet je dan niet dat dat ooit een keertje fout gaat Maar ach, maar ach, je was hier vannacht Visser was dit, met de koek. Ik begrijp uh, net dat zij morgen uh, ook te horen is in spijkers met koppen... op Radio 2 tussen 12 en 2. Dat is leuk voor de collega's van de varen dat we dat even aankondigen. Um, wij gaan door met uh, onze toekomstplannen. Want dat is de vraag, wat, uh, hoe ziet u uw persoonlijke nabije of uh, verre toekomst... Heeft u uh, specifieke plannen en hoe gaat u ervoor zorgen dat die plannen ook uitkomen? Bijvoorbeeld, hoe werkt u eraan? 0800-1121, als u wilt bellen, 0800-1121. En als u liever mailt, casaluna.ncrv.nl. Tot nog toe is er volgens mij niemand die dat gedaan heeft. Mooi is dat. Uh, maar dat is wel waar. Margot, goeienacht. Goeienacht. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? Ik jullie vallen af en toe weg. Oh ja? Ja, ja nou niet meer. Oh. Ik ga heel erg... Net even met de muziek ook. Ik denk, wat scheept radio's alles gaat goed. Ja, wat ik voor de toekomst heb... Wij gaan opstarten. Ja, wij met z'n tweeën. Geen klagen, maar dragen club. En wie zijn wij met z'n tweeën? Wie zijn wij? Dat ben ik. En dat is een vriendin van mij. Niet klagen, maar dragen. Ja, niet klagen, maar dragen club. Hoe kom je daar nou bij? Wat een leuk idee. Het is... ja. alleen, alleen die naam is al fantastisch. <laughs> Ja, dat hebben, ja, iedere keer komen we op een andere, andere titel. En ja, dan kan je zeggen positief, positieve club. Maar dat is allemaal al zo oudbollig. Nou, niet klagen, maar dragen club. Dat impliceert dat uh, wat je functiebeperking ook is... Uh, je mag best wel eens klagen, maar niet te vaak. Maar je moet dragen. Want ondanks dat je een functiebeperking hebt... kan het leven ontzettend uh, ja, gezellig zijn aantrekkelijk, enzovoort, enzovoort. Maar en dit is een stand... club voor mensen met een functiebeperking. Ja. Uh, vroeger werd dat wel eens handicap genoemd, toch? Ja, maar dat ik vind functiebeperking vind ik wat gezelliger klinkt. Ik <laughs> ja, vind... stukken gezelliger. Dat is ook veel makkelijker te dragen, volgens mij. Wat zeg je? Veel makkelijker te dragen. Ja, ik vind altijd uh, gehandicapten of invaliden... ik vind dat allemaal zo verschrikkelijk heavy. Ja. En wat, wat is, wat is uh, uw functiebeperking? Mijn functiebeperking is multiple sclerose. Oh. Ja, oh. <laughs> ja, zeg dat wel, oh. Ja. Ja, en dan moet je... En ik, ik, ik, word, ik kom dus... Ik hou erg veel van mensen. En ik hou hoer af en toe met uh, die en gene onderweg. Zo op weg naar... En dan iedere keer dat klagen, dat klagen, dat... dat en dat ik denk, hoe is het toch mogelijk dat je mensen ontmoet. die er, ja, ik zal, je kan niet zeggen ze zijn er minder of erger uh, toe dan ik. Die kom je ook tegen en altijd met dat geklaag. En dan denk ik, als je nou eens niet zoveel zou klagen. en je draagt, dan ziet het leven ja. er gezelliger uit. <lacht> en ja, dan, dan is het leven gewoon leuk. Ja. Hoe. hoe uh... Hoe lang, heb je er al, hoe lang heb je al MS? Oh jee, wat is vandaag? 2011, een jaar of 14 of zo. 14. En, en gaat dat snel achteruit? Langzaam. Langzaam. Nou ja, langzaam. Nee, nee, nee. Kijk, heel do kort door de bocht gezet met de MS. Daar, ik kan er nu beter mee omgaan. Ik ben 62 en... Nou ja, dat weet ik veel, uh, vijf jaar geleden... Jezus mensen, ik was op de hele wereld kwaad. Ik was op zo'n s boos, ik was op de neurologen boos. MS beheerste mijn leven. MS was de baas. Maar nou is MS al een hele tijd niet meer de baas. En je hebt je goede en je slechte dagen. Ik heb ook dagen dat ik denk, jongens, nee toch... Yeah. Ja, en dan toch dat ik vind die positieve instelling. Ik kom ook zo vaak mensen tegen: van uh, uh, hallo Margot, hoe gaat het? Zeker ook goed hoor. Uh, of ik zeg bijvoorbeeld: Nou, het gaat best wel slecht, maar voor de rest gaat het gewoon helemaal goed. <laughs> en ja, en wat bedoel zo je? Dan? Is het toch? En wat bedoel je dan als het best wel slecht gaat, maar voor de rest goed? Ja, nou, voor, uh, uh, wat zei ik nou? Uh, voor de rest, uh, het gaat best wel slecht. maar uh, Voor de rest gaat het goed. Ja, dat je toch uh, weer een stapje terug gaat. Ja. En dan denk ik, ja, maar voor de rest, pijn of geen pijn. En ja, uh, we gaan erop uit. Ik wil onder de mensen. Ik, uh, mensen hebben altijd zoveel te vertellen. Maar uh, dan is het bijvoorbeeld van... Maar go, hoe gaat het met jou? Zeg ik, goed. Ik zeg, hoe ga Of ik? Nee, ik zeg eigenlijk, hoe gaat het met jou? Ja. Yo, meid, oh, oh, oh. Als ik nog aan vannacht denk. En dan krijg je het Hand hele op, En dan haakt dan weer iemand anders op in. Dat ik denk: nee, nee, nee. Dat, dat, we moeten een club op gaan starten. Niet klagen, maar dragen. En wat Vaak. gaat die club doen? Nou, mensen een beetje bijbrengen. Als ze een functiebeperking hebben. ...dat ze daar niet zo in moeten blijven hangen. Dat dat niet op de eerste plaats komt. Het komt natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik kom zoveel mensen tegen die wat hebben... ...en die de leven, die uh, ja, dat, dat, dat heeft maar weinig invulling. Ja, maar en de, dus, de, de, mensen kunnen dan lid worden van die club. Kom je dan uh, om de zoveel tijd bij elkaar? Of wat, hoe ga je het doen? Ja, we moeten eerst nog een ruimte zien te vinden... Dat nou, ruimte, dat, dat, ja, die dat, dat... kan je natuurlijk vinden, maar dan betaal je helemaal schil. Ja, maar goed, het is een mooie club, dus daar willen mensen best voor betalen, toch? Lidmaatschap? Ja, nee, het, het, het gaat niet. Wij moeten natuurlijk een gezellige ruimte zien te huren. En dat ja, dat is in Voorburg, is dat niet makkelijk, hoor. Maar dat dat, daar ja, moet je je, nou, daar moet je, dat je dat nou niet betaalt. door laten ontmoedigen. Nee, nee, nee, maar je, betaal, je betaalt... Je gaat dus... Uh, wat af en zo te huur, te huur, te huur, te huur... dan denk ik, oh, oh, oh, allemaal niks. Maar maar gewoon, wacht even. Stel, stel dat je die ruimte, dat gaat wel lukken. Du du dus je hebt die ruimte. En wat ga je dan doen? Nou, dan hoop ik dat mensen... dan ga je natuurlijk adverteren in het voorburgse krantje. Ja. En dan hoop je dat die mensen zich aanmelden. Ja. En ik zeg niet dat ik te wijzen in pachten, maar ik heb toch wel een stukje ervaring met een functiebeperking. Hoe mensen... Uh, zich anders op moeten stellen. Want ik zeg altijd, als je je positief opstelt... ontvang je ook positiviteit terug. Ja, dat is waar. Dus, jullie, dus, dus de bedoeling is dan om in die uh, niet-klagen-maar-dragen-club... met elkaar te praten vooral? Ja, hoe mensen... Ik wil ze eigenlijk wegwijs maken... en dat projecteer ik eigenlijk een beetje op mezelf. Dat ik denk, ja jongens, voor mij is ook niet iedere dag een feestdag... maar ik maak er toch wat er van te maken valt. Ja. En, en, en geniet, ik kom ook mensen tegen dat ik denk... ik kan op mijn scootmobiel zitten en rijd door het park. Dan denk ik, joh, wat is het toch al? Wat ziet het toch allemaal mooi en gezellig uit? <laughs> Ondanks die klote sneeuw, ik had er ook te balen van. Maar weet je, die soort... dat ik denk, die mensen moeten... maar die vergallen eigenlijk de eigen leven door de, door de functiebeperking. Maar ga jij dan toespraken houden op die middag... Ja, dat is wel de bedoeling dat ze van mij leren. Ik zeg niet dat ik het allemaal zo goed weet... maar dat ze toch een graantje meepikken... van hoe ik met mijn functiebeperking omga... en dat ik ze daar wat van mee kan geven. Ja. Dat, dat, dat de indeling van de leven wat aantrekkelijker, wat gezelliger wordt. Ja, en dan mogen ze zelf ook wel wat zeggen, of niet? Ja, natuurlijk, maar niet... Heb, daar kom ik weer terug op de titel. Ze mogen even zeggen wat ze hebben... Maar dan moeten ze naar de neuroloog terug of naar de psychiater... maar niet uh, uh, een kwartier gaan zitten uh, uh, uh, klagen van... oh, ik heb zo'n pijn aan mijn benen. Nee, wat ze moeten dragen en, bij jou. En mijn voet staan in de fik, enzovoort, enzovoort. Gewoon van, ik ben Marietje, ik heb uh, weet ik wat... en uh, nou, Marietje, dat, uh, ga jij mij eens vertellen hoe sta jij in het leven? Nou, en dan krijg je natuurlijk, dat moet dan gaan lopen. Ja, nee, begrijp ik. Hoe lang speelt dit plannetje al? Nou, een... Uh, mm, ja, nou... Nou, een uh, half jaar, Oké, okay. nou, dan moet je wel wat actie gaan ondernemen. Ja, maar dat laat dat maar aan mij over. Oké. Okay. Nee, ik, ik maak me een beetje zorgen, omdat je die, die ruimte... Ja. Ja, die moet je nu wel gaan huren, vind ik. Want ik vind het gewoon jammer dat... dat, dat... Ik zeg altijd, blijf niet zo... Uh... Zo hangen in je... Ik heb bijvoorbeeld een vrij recentelijk voorbeeld. Dan nou, moet ik dat even netjes uitleggen voor de radio. Ja. Ik ben 14 dagen geleden door mijn MS... Hoe zeg je dat netjes? Nou ja, ik heb je incontinentieverschijnselen. Ja. Nou, dat is bij mij echt heavy. Ja. Dus die uroloog zei op het moment mevrouw Van Duin... We gaan u blazen met botox spuiten. Botox. Botox. Botox, ik zeg altijd botox. Ja, botox. ja, dat maakt niet uit, we weten wat je bedoelt. Hij zegt, dat gaan wij doen. Ik zeg, oh. Hij zegt, maar houdt u er wel rekening mee dat het kan wel of het kan niet aanslaan. Buiten zich niet in vast, want dan is de teleurstelling zo groot. Ja. Nou, die gein is dus 14 dagen geleden gebeurd. Ja, ik had even goed de ziekte erin. Ik denk, jezus, jezus. Maar ik blijf er niet in hangen, het heeft niet aangeslagen. Nou, ja. helaas, ik heb het geprobeerd. Ja, Maar even één ding, want hoe, een van de afschuwelijke dingen van MS... is dat, dat het een wat zo leuk klinkt, maar wat zo erg is, een progressieve ziekte is. Dus het wordt steeds erger. Toch? Ja, ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je daarbij positief? Ja, ja. ik kan van mezelf zeggen dat klinkt waarschijnlijk autoritair. Maar eh, ik ben ook altijd opgevoed van willen is kunnen. Ja, maar je weet toch ook dat je niet alles in de hand hebt dan? Nee, maar ik, dat, dat probeer ik ook vaak mensen bij te brengen. Dat ik zeg, dat heb ik ook zelf verzonnen. Gisteren is geweest, vandaag is nu en vertrouw op morgen. Ja, maar en dat lukt ook? En dat lukt... En dat lukt. Ja, de, ik ben ook niet altijd maar even in de hoera stemming. Ik heb ook vanmorgen als ik denk, nou, ik ga even lekker naar het plein een kop koffie drinken. En ik krijg op een moment mijn schoenen niet aan. Dat ik denk, nou, dan ga ik maar besokken. Ja. Kijk, het zijn allemaal van die kleine dingen. Dat, dat je denkt van, ja, en dan krijg je wel koude voeten. Dan denk ik, nou, de volgende keer, je moet denken bij een functiebeperking. Als het dan de volgende keer weer niet lukt, dan trek je niet één paar sokken aan, maar twee paar sokken aan. Ja, hartstikke slim. Ja, de, de, en zo zijn de etterlijke voorbeelden. dat uh, uh, Ik neem mezelf maar, je begint met een uh, rollatertje, tig jaar geleden. Rollatertje, rollatertje. Dan een tijdje niks, tijdje niks. Dan komt er een mobiel. Nou, ik vond het een ramp. Ik ging s'avonds om elf uur naar de avondwinkel om een voorbeeld te geven met mijn scootmobiel, dat ze me overdags niet zagen. En toen dacht ik op het moment... nee, nou ben je helemaal verkeerd bezig. Nou, ik zou vertellen, ik heb die scootmobiel. Dat karretje, dat brengt me overal, hoor. Ik durf naar Scheveningen, <lacht> naar het strand op en neer. En wat ook een hoop mensen niet... wat ik ook een hoop mensen bij wil brengen... dat ze moeten vragen. Ja, nou... Want vragen, dat was ook niks voor mij. Ik heb ze allemaal daarom... Weet ik het zo goed over te brengen aan andere mensen? Als ik ergens een ziekte had, dan was het aanvragen. Maar je, je hebt geleerd dat, dat je zonder vragen eh, niet veel verder komt, waarschijnlijk. Ik ga je, maar onder, onder, moet je vragen. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat snap ik heel goed. En dat, dat kan me ook heel goed voorstellen dat het heel erg vervelend dus ik is. Ik wilde alleen eigenlijk mee zeggen, door dat clubje, dat mensen een andere indeling gaan geven in de leven hoe zwaar die functiebeperking ook is... want ze gaan er helemaal in mee. Ja, ze Margot, blijven maar nu... Ze er constant in hangen. Ik begrijp het. Nu ga ik het uh, wel afkappen, dit gesprek... want uh, er zijn meer mensen die gebeld hebben. Oké, okay, maar mijn club komt zo, hoor. Ja, hartstikke goed. Nou, goed. ik uh, ook even een websiteje maken... dan kunnen we het allemaal vinden. Dank je wel voor het bellen, hè. Tot je dienst en nog een fijne nacht. En sterkte. Dag. En, en, ja, dag. Margot was dat. Meneer Jacobs. Ja, dit is wel een lesje in positivisme, ja. Klaas. Ik, ik, ik wou, ik wou Thijs zeggen, want jij ja, hebt de exacte stem van Thijs van der Brink. Nou, dat is een misverstand. Dat, hij dat heeft, heeft dat precies heeft hij dezelfde... Dat wel vaker stem. verteld, denk ik. Ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Nee, maar aangezien ik uh, anderhalf jaar ouder ben of zoiets... heeft hij dus ja, dat, precies dat, stem als Ik zie. Ik ken Thijs zijn gezicht goed, maar van jou ken ik niet. Dus, uh, Mijn gezicht. Maar dat, ter, dat terzijde, dat terzijde, Ik, Ja, ik ben... Uh, wat ik hoor allemaal van die positieve verhalen. Die mevrouw uit Geelze klonk zo positief ondanks het grote verlies van de, ja. Van de man. Ja, ik, ben, ik werd net 65 en na 41 jaar relatie ging het natuurlijk naar de bonder. <lacht> Laten we het zo maar zeggen. Ja. Maar ik ben toch een positief iemand. Dus ik heb na een ja, leuk werkzaam leven bij een krant in West-Brabant... Uh, ben ik weer andere dingen op gaan pakken. Ik ben, uh, want ik zat in het bestuur van een jazzpodium. Wat ik overigens leuk vond, ben ik nu uh, sinds een paar maanden uh, de muziekfabriek begonnen. In een cultuurcentrum centrum hier in, in Goorlen. Ja. En dat is jonge muzikanten met wat ervaren muzikanten in contact brengen. En dan onder leiding van een muzikaal leider uh, die mensen op het podium uh, hun ding laten doen. En dat is waar ja. u in de toekomst mee bezig gaat? Ja, wat, wat we verder uit willen breiden, want we hebben komende zondag hebben we weer, uh, hebben we weer een sessie, zal ik maar zeggen. En uh, de eerste keer was het zo ontzettend goed geslaagd, dat uh, ja, we waren er zelf verbijsterd van. En er waren muzikanten, maar ook, ook jonge muzikanten die elkaar daar troffen. Ja, dat, ja, dat geeft al zoveel genoegdoening. Uh, ja, en dan denk ik, ja, je zit eigenlijk een beetje in een, in, in een, in een dipje omdat ja. ze een relatiestuk loopt. Ja. Maar je, je probeert dan toch je tijd wat in te vullen. Je hoeft niet meer te werken. Dus je, je gaat dingen zoeken die je, die, die je leuk vindt. Ja, en dit is er dan een onderdeel van. Want we hebben een genealogieclubje opgericht. Ze doen ook nog wat andere dingen. Maar die muziek, dat is, uh, ja, dat is echt iets, iets, iets naar mijn hart. Ja, en, en ben je bent ook met stambomen bezig, begrijp ik. Ja, ja, we hebben de Goldse genenclub opgericht. We zijn stambomen aan het onderzoeken, maar naast die stambomen ja. doen we ook al. Het is een soort heemkundig werk daarnaast. Uh, bijvoorbeeld oude uh, uh, boerderijen van vroeger uh, uh, of boerderijen die niet meer bestaan. Daar, uh, daarvan opzoeken wie daar gewoond hebben, wat, wat daar voor geschiedenis achter zit. Uh, we hebben op een gegeven moment iemand, wat we hebben hier een lokale radio- en tv-omroep... Hebben we iemand benaderd die op een gegeven moment bij oudere mensen interviews gaat maken. Zowel audio als, uh, als met de camera. En dat zetten we ook op de site. Dus uh, ja, het is, het is een en al levendigheid ja. uh, na, na mijn 65 en, en dus die muziekvereniging uh, of muziekclub? Ja, de, de muziekfabriek, ja. Wat speelt u zelf? Ja, nou, dat, dat heb ik op, eigenlijk op een heel simpele manier opgezet. Want ik hoorde net die mevrouw. Uh, de vraag, de, vraag was, de vraag was, wat speelt u zelf? Oh, wat speel ik zelf? Nee, ik, ik, ik heb altijd bij een krant gewerkt. Uh, in, in een layout. Uh, op een layout-redactie gezeten. Ja. Ik deed daarnaast uh, wel wat voor de sportredactie ook nog. Ja? Moet ik je hieruit concluderen? Ik heb nooit gitaar gespeeld. Ja. maar ik, wel, wel heel erg muziek liefhebben. Ja, ja. En vandaar dat ik het initiatief genomen heb ik, heb. ik heb dat heel simpel aangepakt, Klaas. Ik heb. Uh, Iemand van dat culturele centrum die daar de, de horeca deed. En, en de foyer beheert. Ja. Uh, die heb ik benaderd. Ik heb iemand benaderd. die uh, het netwerk heeft in de muziekwereld. Ja. Iemand die wat ervaring heeft. in het organiseren van dat soort dingen. We hebben mensen van uh, Sound Vision ingeschakeld. Die kunnen dan. Kortom, die... er zijn allerlei mensen. die eraan meewerken. En zelf, wat gaat u daar zelf in doen? Ja, ik organiseer eigenlijk. en ik doe de PR. Ik zorg dat. Uh, met de, de kranten in de omgeving en de andere media instellingen dat ik de contacten leg. En voor de rest wat hand-, hand en span. Ja. Uh, diensten. Nou, die PR heeft u in ieder geval weer goed gedaan nu. Want het ja, ja, is ja, op de radio. Mag ik u ja. bedanken voor het bellen? Ja. Graag gedaan. Meneer Jacobs. Pret goed, nog, Heel veel succes met die muziekfabriek. Dankjewel. Uh, we gaan even naar uh, Cindy Loper over muziek gesproken. Uh, en zij zingt early in the morning. Cindy Loper, Early in the Morning. zat in de jaren tachtig hits als Girls Just Want to Have Fun. Dat weet je nog wel. Hè? Time After Time, dat is een heel mooi nummer. En nog een paar van die prachtige... Ik heb toevallig laatst op YouTube nog wat oude filmpjes van Cindy Loper bekeken. bijzonder mens was dat. Haar uh, hart ligt bij de blues. Dat is hier ook wel weer ge gebleken. Uh, Early in the Morning is een, een, een single van Memphis Blues. En dat is haar cd. En deze, uh, deze single is gemaakt met medewerking van B.B. King en Alan Toussaint. Wij gaan door met onze, met onze toekomstplannen. En aan de telefoon hebben we nu uh, Jan. Goedenacht. Goedenacht. Heeft, wat, wat, wat voor plannen heeft u voor de toekomst? Nou, ik heb niet zozeer plannen. Ik ben uh, niet iemand die nog zoveel plannen uh, hoeft te hebben. Ik ben 74, maar ik werk met ouderen. <laughs> Een raar woord is dat. Maar mensen zo tussen de 80, 85 en uh, tot 95. ja. En dan hoofdzakelijk mensen die in de oorlog in de regio waar ik geboren ben op het platteland. Ik woon nu in de stad. Daar zijn ze geëvacueerd geweest. En waar bent u geboren? Op het platteland. Ja, dat kan overal zijn, toch? In, in het oosten van het land. Zo in de gemeente Brummen. U bekend? Uh, niet zo. Ja, uh, wat is het? Gerbeek Brummen. Ja, bij uh, Nijmegen. Nee, nee, nee. Arnhem. Tussen Zutphen en... Uh, <laughs> nee, dit is me dus niet bekend. Zutphen en Dieren. Hoe kom ik daar nog Oh, oké, okay, ja. Ja, Arnhem, Dieren, Zutphen en dat ligt Brummen, Eerbeek. Ik... Nou, Arnhem was nog redelijk goed. Dus. Maar Nijmegen nee, niet. Maar uh, nee. daar, daar uh, dus mensen zijn daar opge op, nee, opgevangen in de oorlog? In de oorlog, ja. Door mijn ouders. En ik had een boek geschreven over mijn ouders... wat die in de oorlog gedaan hebben. Veel evacuees en zo. En die hebben heel veel gedaan waar ze fietsbanden maakten, enzovoort, enzovoort. We hadden zo'n acht man aan het werk, die eigenlijk ondergedoken zaten. We hadden een bunker in het bos, waar ook een man of tien, twaalf onder zaten... bij razzia's die daarin zaten. En toen kwamen de evacuees uit Arnhem. En die ontmoette ik nu weer in Arnhem, waar ik biljet, enzovoort, enzovoort... En toen zeiden ze van, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, ik kom uit Brummen, potverdorian, en ik ben in Hal, dat is een plaatsje wat er vlakbij ligt, ben ik geëvacueerd geweest. Kent u dat? Ik zeg, waar ben u geweest? Nou, daar en daar, een lange straat. Daar woonde een uh, boer met zijn vrouw en zijn zoon en zijn schoondochter en een dochter met de schoonzoon. En daar in de voorkamer is mijn oudste zoon geboren in de oorlog. Ja? Huh? Ik zeg, nou, dat is dan heel mooi, want dat is in de voorkamer bij mijn oude en nou, zo en zo. En zo kwamen wij aan de praat. Maar dat zijn allemaal mensen die zo oud zijn en wij noemen dat dan dummelig zijn. Te kort naar de dementie toe raken. En die eigenlijk bijna dagelijks achter de granium zitten. Ja. Mag ik nog heel even vragen? Toch? Want de vraag die ik stelde was, wat zijn uw toekomstplannen? Maar om met die mensen te werken. Die mensen die worden in een, in een ruimte gedreven als het ware... Ja. achter de graniums gezet en daar wordt verder niks mee gedaan. En ik vind dat het, als je die mensen nog iets wilt geven... dan moet je ze met hun een, een gesprek voeren over vroeger. En ik voer met die mensen nu een gesprek over de oorlog. Ik laat ze zelf de vragen stellen over de regio waar ze vertoefd hebben al die tijd... En daar geef ik ze antwoord op, omdat ik die regio ken als mijn broekzak. Ja. En dat uh, levert uh, hele goede dingen op. Dat ze zeggen van, die morgen die is voorbijgevlogen dat we daarover gepraat hebben. En wat gaan we de volgende week doen? Ik heb ze het boek meegegeven waar ik geschreven heb, Waar allerlei verhalen in staan van de streek die hun ook kennen, van de oorlog nog. En maar dat nu heel langzaam naar boven komt. En als je nou mensen wilt helpen, dan kun je ze op zo'n manier helpen. En, en dan geeft ze een stuk toekomst weer. Het oude, dat wordt dan voor hun de toekomst. Hoe bedoelt u dat, het oude wordt de toekomst? Nou, als je in de oorlog in 40, 45 dagen vertoefd hebt, in een, als evacuee, daar na die tijd nooit meer geweest bent ben, bijna. En er wordt nu weer over gepraat, dan moet je eens kijken wat er naar boven komt weer bij die mensen, wat er boven komt drijven. En wat komt er, wat voor, wat voor verhalen vertellen ze dan? Bijvoorbeeld. Wat ze daar meegemaakt hebben. Dat bij wijze van spreken de boer en zijn vrouw een heel groot stuk wort op het bord hadden liggen, en hun nog geen uh, vijfde of zesde gedeelte. En zulke verhalen kom je tegen. Of dat de pastoor zei: van, Ben u katholiek? Nee, wij zijn protestant, ja, maar dat kunt u niet bij dit gezin. Want dan uh, hier wonen alleen maar katholieken. Ja. Nou, kijk, en zo met. En dan zien ze ook dat die hele dingen, dat dat helemaal veranderd is. Nu maakt dat geloof niet zoveel meer uit. Een katholiek komt ook in een protestantenkerk en andersom ook. Maar dat was toen niet. Maar, maar toen mensen... twee geloven niet op één kussen. Nee, nee, nee. Maar mensen die geëvacueerd waren, die, die mochten wel mee eten... maar die kregen dan wel veel minder te eten. Veel ja. Van minder vlees. Ach, daar is mee gerommeld. Als, uh, als ze een pakje boter wonen hebben bij een boer... Dan moesten ze een gouden zakken losje afgeven... anders kregen ze het vaak niet. Daar werd mijn geradsoord. Maar, maar uw ouders deden dat niet, mag ik hopen? Nee, want dat staat ook in het boek. Met Ho naam en datum en alles erbij. Hoe, hoe deden uw ouders het dan? Gewoon broodbakken. Raggelbrood en witte brood. Daar kwam goede boter op. En iedereen die aan de deur kwam, die honger had... die kreeg twee sneeuw witte brood... van die eigen bakken en er sneeuwachtige brood en daar ging goed beleg op met roomboter en koffie en uh, melk erbij en dan uh, konden ze verder gaan en u zegt daar zelf nog veel want u bent 74 nu ja dus u was 12 of zo 10 12 toen de oorlog nee ik ben van 37 u was oh nee dan oh, dan reken ik heel ik was op. een jaar of acht maar ja. die verhalen die uh, Kwamen allemaal terug. En uh, die zei, dat is door mijn ouders wel zo vaak verteld wat er gebeurt. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. En dat is helemaal geen probleem. Anders had ik de boek ook niet kunnen schrijven. Nee. En, u, Kijk, en als je dat nu dan ziet. Wat je nou voor die mensen kunt doen. die anders achter de geranium gestopt worden. Ja. En die komen er nu achterheen. Ja. Dan bloeien ze helemaal op. En dan zeggen ze: verrekt. Ik wist helemaal niet meer hoe die mensen heten waar ik geweest ben... maar nu komt dat allemaal weer naar boven. Ja. En dat, ja, dat doet gewoon goed. En met hoeveel mensen doet u dat? Ik heb dat uh, van de week gedaan uh, met uh, tien mensen. En dat blijft u doen? Dat, dat zijn uw problemen. Nee, plans? maar niet dat, je moet er niet te veel hebben... want dan krijgen ze geen aandacht genoeg. Want op, als je daarmee aan de praat komt... Dan, dan, dan willen ze ook vertellen wat bij hun boven komt drijven... Ja. Kijk maar, dus volgende week ga ik daar weer naartoe. Dan ga ik eerst vragen wat, er, wat ze er nog van weten, wat ze allemaal verteld hebben. En dan kunnen ze de nieuwe vragen op tafel leggen en die worden weer beantwoord. zover als dat allemaal mogelijk is, maar dat kun je zelf allemaal bepalen. U weet wel bijna alles in antwoord. Ja, dat is, dat is niet zo moeilijk, want je kent de omgeving ook. Ja. Waarom heeft u dat boek geschreven eigenlijk? Ja, werd, uh, ja ik, ik, ik zit zelf veel in de biljartwereld en dan kom je in de kroeg, hè. Mm -hmm. Want de biljart staat nog steeds niet in de kerk. Nee. Dus dan, nee, dan moet je naar de kroeg toe en dan werd er in de kroeg gezegd, nou, tegen mijn zoon bij wijze van spreken... Oh, die opa van jou, die was in de oorlog, die heeft veel goed gedaan en uh, zo en zo en dat en dat. En dan zei hij van, uh, wat is dat eigenlijk voor man geweest, mijn opa? Wat heeft hij dan gedaan? Ja, waarom heeft hij daar nooit over gepraat? Ik zeg, nou, ik zal het voor mijn kinderen en de kleinkinderen inmiddels... zal ik het op het papier zetten dat ze laten weten wie dat was... als er eens over gepraat wordt. En heeft u dat uit uw hoofd gedaan of heeft u veel onderzoek gedaan ook? Nee, dat doe ik uit mijn hoofd. Ik ga naar de plaats toe waar alles zich afgespeeld heeft. En dan neem je de boel in ogenschouw en dan weet je... De, dan komen de verhalen vanzelf naar boven... Ja. Als je te, ja, aan tafel werd vroeger daarover gepraat. En, want, ja. Ja. Maar, de, maar het menselijk geheugen, dat is natuurlijk wel, af en toe wel een steekje vallen. Ja, je... maar oude mensen die tegen de dementie aanzitten en die, die 80, 85, 90 jaar zijn... die weten van vroeger bijna alles. Dat komt heel gauw naar boven. Maar vraag ze niet wat er... Eergisteren er gebeurd is, want dan weten ze vaak niet meer wat er geweest ja. is. Nee, maar ik heb het nu even over het boek dat u uit uh, dat u ja. geschreven heeft. Is dat eigenlijk een dik boek? Nou, ik denk zo'n 100-120 bladzijden. Met foto's ook van vroeger? Nee, nee, allemaal uh, letters. Ja, het ligt ook bij, bij TV Gelderland, ligt het ook? Oké, okay, die hebt ook. Nou, meneer uh, Jan, ik dank ja. u wel. <laughs> ik dank u voor het bellen. Ja. Hoe heet dat boek? Afgestoft. Verhalen over 1940-45. Afgestoft. Oké. Okay. Ja. Nou, dank u wel voor het bellen. Heel veel uh, succes. Ik met... heb er nog één geschreven en die heet... Lucht, luchten, vlucht, vluchten. Eh, ook over de oorlog? Nee. Ik heb twintig jaar in de gevangenis gewerkt. In de jeugdgevangenis in Zutphen. En daar heb ik een boek over geschreven, over... ...verhalen enzovoort die zich daarvoor deden, ja. Hm. En, uh, nou, mooi. En uh, ja. nog plannen voor een ander boek ook? Daar ben ik mee bezig. Waarover? Nou, dat wordt een verhaal over uh, drugs, alcohol, lover voice, enzovoort, enzovoort. Oh. Hm. Spannend. Nou, succes. En bedankt voor het bellen. Een draaien mooi plaatje. Dat gaan wij doen. Wij gaan iets draaien Als voor... je er één hebt van de malando of zo. Maar Lando hebben we niet, nee. Wat is dat nou? Ja, wat is dat nou? <laughs> ik heb geen idee. Ik krijg, ik, er is iemand die heel streng naar mij loopt te schudden, dus uh, ik uh, geef, yeah. geef de boodschap gewoon door. Nee, we gaan iets anders doen. Dat is een leuk plaatje voor mensen die in bed liggen. Let me yeah. op. Jan Rot. Oké. Okay. I'm lying in my bed and I can get asleep. My head is full of melodies and I am counting sheep. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. floor and actually ook kunnen aanraden om in uw bed, als u daar toch ligt, schaapjes te gaan tellen, want uh, ja dan val je lekker in slaap. Maar dat kan ik niet maken, want Nora zit naast mij en die uh, hoort dus alles wat ik zeg en ik kan dus niet gaan zeggen dat u moet gaan slapen. Eigenlijk moet u wakker blijven tot zeven uur, want zo lang gaat zij zo meteen een radioprogramma maken. Ik kom straks nog even bij jou ook, Nora. Maar eerst nog even een mailtje van uh, Janneke Visser. Die schrijft uh, over de toekomst. Goeienacht, toevallig heb ik net voor mijn dochter vanavond een gezang gezongen... toen we over haar toekomst praten. Mijn dochter zit op de middelbare school en vol toekomstplannen. Ze moet een profiel kiezen en zo. Maar tegelijk topt ze met haar gezondheid. Het is nog niet duidelijk wat er is. Een mooi gezang. En heel toepasselijk is uh, van Jacqueline van der Waals... Uh, wat de toekomst brengen mogen. Dat, dat is toch... Frappant, want dat was, ik was vroeger. Zat ik ook erg in de kerkliedjes en zo. En ik kijk nu even naar Noor. Maar dit was mijn lievelingsgezang ook. Wat de toekomst brengen mogen. Dit staat uitgeschreven. Ken je die, ken je, ken je, die, ken je niet in Noor. Ik ben katholiek opgevoed. Maar ja, ik heb geen nu. goed geheugen voor dit soort liedjes. Ze, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid uren Ik kan niet zo goed zien. Sorry. Nee, maar de toonzetting is wel heel erg... Uh, alsof ik terug uh, afdaal in ik, uh, ik de krochten van mijn laat, verleden. Wat zijn nog een paar regels, ik zal niet meer zingen. Dat zullen we de mensen niet aan doen. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat, mij, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rust. kalme kalmen moet rusten. Ik dacht altijd rustig. Um, laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht. Ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet? Nou... Dat is mooi. Dat doet mij ook. Okay. Even een stapje terug in de tijd zetten. Dit was voor ons allebei bemoedigend, schrijft Janneke. Zo kunnen we de toekomst ingaan. Wat, goed doet, wat God doet, is goed. Dat wou ik graag even kwijt. Met vriendelijk groet, Janneke Visser. Dus doe nog even het antwoordapparaat, Nora. En dan kom ik nog even bij jou. En het antwoordapparaat dat is voor uh, Jurgen van den Berg. Die gaat uh, aanstaande maandag praten met Paul Verweel, vicevoorzitter van de KNVB. Hoogleraar Bestuur en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. De tweede, sorry, de tweede helft van de voetbalcompetitie is begonnen. De sportnota van minister Schippers is aanstaande. En Verwils nieuwe boek, De Alledaagse Kracht van het Sporten, wordt binnenkort gepresenteerd. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Goedemorgen. Jij gaat in de zeer nabije toekomst een uitzending maken. Maar heb je ook nog plannen voor de iets verdere toekomst? Ik zat in de auto naar jou te luisteren, Klaas. En ik wist bijna zeker dat je mij die vraag ook zou gaan stellen. Voorspelbaar ben ik, hè? Je bent heel voorspelbaar. Ja, en helaas shit. hebben we niet genoeg tijd om de vraag dan naar jou te stellen. Maar uh, ja, ik denk wel dat ik een goed plan heb voor de toekomst. Ik heb namelijk bedacht dat ik altijd in mijn leven nog wel een keer zou willen samenwonen. En dan vervolgens willen trouwen. Het <laughs> is nog nooit gebeurd in mijn leven. <laughs> ik ga er helemaal van hoesten. Uh, en heb je ook je in een, paniek? een idee Jij bent met niet. wie je dat zou gaan doen? <laughs> en het is de garagist natuurlijk. Oh, ja. Dat is de man in mijn ja, leven. Jouw, op dit moment. Ja, huidige partner. En één stapje op die weg hebben we gezet. Ik heb namelijk voor het eerst van mijn leven met een relatie een en-of-rekening geopend. Weet je wat dat o, is? Ja, tuurlijk, want die heb ik al heel lang. Ja, ik wist niet eens wat het was, kan je nagaan. Nee, dat weet je dat niet? Nee, echt niet. En heb je al ringetjes uitgewisseld? Ringen en zo? Nee, nee, want hij weet helemaal niet dat dit de bedoeling is. Hij, hij, hij luistert nooit ook. Nee, hij luistert niet. Hij Zeker ligt niet naar Kazaloen. hij ligt al te slapen. Ja. Dus jij, dus wel dat, dat een is jou, gestuurd jouw droom voor de toekomst, om te gaan trouwen? Nou, droom, zo zou ik het niet willen omschrijven... maar wel uh, ja, het doel om daar ook eens een keer aan te gaan werken. Lijkt me gewoon leuk. Nou. Echt een commitment aangaan. Heb ik nog nooit Mooi, gedaan. Mooi, ontroerend. Ik krijg het bijna niet meer... Voor mekaar om nu te zeggen dat jij eraan komt met de nachtvluchten. De Vluchten in het verleden. Uh, daar begint het dan mee. Ja. Ik wens je veel plezier. Tot zeven uur vanochtend. Ja, tot zeven uur. Kaasloenen houdt mee op. Maandag is Jurgen van den Berg. En uh, wat mij betreft graag tot volgende week. Uh, vrijdag. En dan is Nora er ook weer. Maar eerst dus nu nog. Hè. Maak er een mooie uitzending van. Dat ga ik zeker doen. Ik wil ook jouw toekomst weten. Dat ga ik zo vertellen. <telling>